uur. Het NOS Journaal. Renate Evers. De ouders van Tristan van der Vlis hebben in 2008 gewaarschuwd dat hun zoon beter geen wapenvergunning kon krijgen. Ze zeiden tegen zijn behandelaars van GGZ Rivierduinen dat een wapenvergunning hun geen goed idee leek. De ouders hebben dat gezegd tegen het politieteam dat de zaak onderzocht. Wat de GGZ met de waarschuwing heeft gedaan, is niet duidelijk, zegt verslaggever Robert Bas. Dit verklaart dus waarom het Openbaar Ministerie zo graag inzage wil hebben in het medisch dossier van Tristan van der Vlis. De GGZ wist dus dat de schizofrene Tristan een wapenvergunning aanvroeg en heeft dit klaarblijkelijk niet gemeld bij de politie. De vraag is waarom niet en wie daarvoor verantwoordelijk is. Zolang de GGZ het dossier niet aan het Openbaar Ministerie geeft, blijven deze vragen onbeantwoord. De GGZ heeft zijn medewerking aan het politieonderzoek geweigerd op grond van de medische geheimhoudingsplicht. De recherche heeft een inval gedaan bij de onderwijsorganisatie Boer... de koepel van openbare scholen in Rotterdam. Er zou zijn geschommeld bij aanbestedingen voor nieuwbouw van scholen. De recherche heeft huiszoekingen verricht bij de stichting zelf... en bij een medewerker thuis. Ook de kantoren van de organisatie die voor Boer de administratie verzorgt... zijn doorzocht. De stichting wordt verdacht van ambtelijke corruptie... en valsheid in geschriften, zegt het OM. Het vermoeden bestaat dat er bijvoorbeeld vastfacturen zijn opgemaakt... Uh, in de zin van dat ze geantedateerd zijn. Uh, en door corruptie zou er mogelijk uit bestaan dat uh, geldbedragen zijn overgemaakt... naar de bewuste werknemer van de stichting Boer... of uh, bij hem werkzaamheden in nature zijn verricht... in ruil waarvoor anderen uh, bepaalde uh, opdrachten toegeschoven kregen... voor het verrichten van bouwwerkzaamheden. Er is niemand gearresteerd, wel is de administratie in beslag genomen. Onder de stichting Boer vallen ruim 80 openbare scholen in Rotterdam. De tiende etappe van de Tour de France is van start gegaan met wielrenner Johnny Hoogerland. Hij kwam zondag zwaar ten val toen hij door een volgauto het prikkeldraad werd ingereden. Hij hield 33 hechtingen over aan de valpartij, zegt de verslaggever Gio Lippens. Dit hakt er wel in hoor, zo'n uh, zo uh, zware blessure. Maar ja, Sonny Hogeland is een knokker, uh, die wil tot het gaatje gaan. En ik kan me dat voorstellen, hij rijdt vandaag in de bolletjestrui... dus die wil hij ook laten zien. Dus ik kan me voorstellen dat hij van start gaat, maar het zal een leidersweg worden. Hogeland zei vlak voor de start van de rit naar Carmo dat hij zich redelijk voelt. Onderweg komt het peloton over twee bergen van de derde en twee van de vierde categorie. Het peloton is zonder de Oekraïne Popovich vertrokken. Hij heeft al sinds zondag last van koorts. Het weer, de bewolking neemt toe en tegen het eind van de middag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Het is 22 tot 27 graden. Vanavond en vannacht kan lokaal veel regen vallen. Morgen overdag veel bewolking en af en toe regen. Het wordt dan zo'n 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knopend Rotterpolderplein, vier kilometer lang. Dat komt door een kapotte vrachtwagen die houdt de rechte rijstrook dicht. Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini cabrio. Kijk snel op remea.nl slash zomeractie. Remea.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 met elke buitenlandse pinbetaling kans maken op het terugvinden van je vakantieuitgaven? Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden. Ja, ik ben wielrenner en op de fiets moet ik mijn brood verdienen. Dit mag gewoon niet gebeuren in, in, in een peloton, in het grootste evenement. Het publiek is mooi, maar als je over een streep komt en, en je kan niet eens meer door de mensen heen om naar je bus te komen. Ja, dat is toch wel heel jammer dat, het, dat het, zeg maar, de Tour zo gegaan is. Ze hebben uh, welgemene excuses aangeboden. Ik ben uh, beter dan, dan ik ooit geweest ben, voor mij. Dus op, uh, 50% kan ik nog de etappe uitrijden. Dan sta je gewoon op, op, op de kaart voor, voor de rest van je ik leven. Ik kom zelf beter en, en, en de mogelijkheden die, die, die komen gewoon. Nee. Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Aart Vierhouten, Tom van Hek en Dione de Graaf. Goedemiddag, het is dinsdag 12 juli, de rustdag zit erop. Het echte werk gaat weer beginnen. Radiotour is bij u tot half zeven vanavond. En we volgen de tiende etappe in de Ronde van Frankrijk natuurlijk helemaal. Een rit met twee kolletjes van de derde en twee van de vierde categorie zonder kolopnep. Vanwege een positieve dopingtest en zonder Popovic, want hij heeft al dagen koorts. Maar Gio Lippens, hoe is het met de Nederlanders? Met de Nederlanders. Goeie vraag. Eén Nederlander, Robert Geesink, kwakte zojuist na 11 kilometer weer tegen het asfalt. Nee. Samen met Levi Leipheimer, met Björn Leukemans, met Fabian Cancellara en nog een paar anderen. Het is glad, het is glibberig, want het regende bij de start. De hagel kwam zelfs naar beneden als knikkers zo groot. Maar goed, het peloton is vertrokken en men heeft gemeld... dat alle coureurs die bij die valpartij betrokken waren weer op de fiets zitten. Hopelijk zitten ze ook in het peloton. We hebben een kopgroepje, een kopgroepje zonder Nederlanders. Nederlanders, maar in ieder geval wel met uh, een van de mannen van Foucault Soleil en dat is Marcato. Hij zit daarbij in een kopgroepje van zes. En daarachter op 30 seconden het peloton. En in dat peloton, daar uh, zit in ieder geval uh, Johnny Hogeland. Want daar weten we natuurlijk ook nog alles uh, van. Johnny Hogeland, uh, die uh, in, met 33 hechtingen in het lijf is opgestapt. Hancock die sprak met hem vlak voor de stad. Je kijkt naar de lucht en wat zie je? Ja, het begint al te regenen. Dat dus is wel mooi. Hoe is het? Ja, redelijk. Ik, uh, ik heb redelijk geslapen, dus. Uh, ja, we gaan wel zien hoe de etappe loopt. We gaan wel zien, iedereen is natuurlijk razend benieuwd. Jij natuurlijk zelf ook. Ja, wat kan jij vandaag met je, met, je, met je lijf, met je gehavende lijf? Ik heb nog geen meter en fiets, dus ik weet het niet. Ik kan er niks over zeggen. Ik heb er best een hard hoofd in, maar. Ja, ik. Uh, ik moet het proberen. Anders had ik, als ik niet gestart ik misschien altijd door mezelf afgevraagd hoe was het afgelopen. Dus. Maar het is dus echt voor jezelf echt één groot vraagteken wat er dadelijk gaat gebeuren. Ja, ik zou het echt niet weten. Wat is er afgesproken? Blijven de mensen bij je? Blijven de ploeggenoten om je heen? Hoe wil, hoe wil, hoe wil je dat zelf? Ik heb zelf gezegd, als ik in het begin gelost word, dan moet niemand bij me blijven. Want dan ben ik gewoon het koers. En uh, ik wil niet dat er iemand anders het koers gaat door mij. En de laatste 20, 30, 40 kilometer zou er iemand bij me kunnen blijven om het dan naar de finish te rijden. Alleen. Ja, in het begin moeten ze niet bij me gaan wachten, want dan zijn ze ook het koers. Goed, dat is duidelijk, dat is de koers. Hoe is dit allemaal voor jou? Je komt die bus weer uit vandaag. Maar kijken wat er een circus dat er allemaal op Johnny Hoogland staat te wachten. Hoe onderga je dit allemaal? Ja, onwerkelijk. Ik weet niet het wat ik... Uh, ja. Ik weet wel dat wat heeft losgemaakt natuurlijk. En, ja. De meesten die mij kennen, kennen weten wel dat ik een vechter ben. Alleen, ja. Nu spreekt er natuurlijk heel de wereld aan omdat het zo in beeld was enzovoort. Dus, ja. nou, moet je kijken, want hier voor je neus daar hangen, daar hangen Denen, daar hangen Noren, Duitsers. Ja, je hebt net al uh, een rits afgewerkt. Ja. Het is toch ongelooflijk eigenlijk? He? Ja, het is eigenlijk een gek huis. Maar ja, Hilaar blijft er heel nuchter om. Hilaire zegt Helder, maar van, uh, als ik in mijn wei werk, dan hang ik elke dag een prikkadraat. Dus uh, hij probeert wel wat te nuanceren. Ja, maar hij heeft toch ook wel een beetje begrip voor wat er met jou gebeurd is, of niet? Ja, ik hoop het wel. Nou, dat was Johnny Hogeland. Dan toch nog weer een gunstige melding over Robert G. Sink, want vanuit de ploegleiderswagen krijgen we in ieder geval de mededeling... dat hij zelf niet is gevallen. Dat zegt men nadrukkelijk. Hij stond wel vast achter de valpartij. Wel schade aan zijn fiets. Maar verder niks aan de hand met Robert G. Sink. Hij rijdt weer in het peloton. Op weg met Radio Tour de France. Mardi 12 juillet. Johnny. C'est fini. C'est pas fini. 10e étape. Aurillac Carmo. Fleetwood Mac was dat uit 1977 met Don't Stop. Het is toch een zucht van verlichting, Gio. Ja, dat uh, kan ik me wel voorstellen. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf ook wel even dacht. Want uh, het eerste wat je dan denkt is... nee, niet weer. Hij mag er toch niet weer bij liggen. Maar inderdaad, het bleek dus allemaal mee te vallen. Uh, ja, sle slechte uitdrukking eigenlijk, maar goed, het is wel zo. Het uh, was wel een, een massale valpartij. Een balpartij, waarbij nogal wat renners betrokken waren. Maar we hebben dus inderdaad via de ploegleiding te horen gekregen... dat uh, Robert Geesink wel wat materiaalschade heeft. Hij heeft dus van fiets moeten wisselen... Maar er is verder met hem niet zo gek veel aan de hand. Hij zit gewoon weer op de fiets en rijdt in het peloton. Maar goed, Cancellara, Geesink, Leukemans. Het zijn toch allemaal wel namen. Leipheimer, die je ook al eerder op de weg heeft gelegen. Het zijn wel allemaal namen waarvan je wel even schrikt... als je die melding via de officiële tourradio binnenkrijgt. We hebben wel een kopgroep inmiddels van zes man. Een kopgroep met vijf Fransen en met een Italiaan. En de Italiaan die Italiaan is dan toevallig ook nog eens een keer van vacanselij. Marco Marcato is dat, de man met het rug nummer 200. 106. We hebben nog niet gek veel van hem gehoord. Want wij letten natuurlijk altijd op die doldrieste Nederlanders in die vakantieverlijploeg. Ze hebben al heel veel laten zien. Deze Tour, aan de andere kant Wout Poels, is natuurlijk ook al uitgevallen. Maar goed, Marcato die gaat het vandaag proberen op een uh, toch wel gevaarlijk terrein. hoor. Want uh, dat is het absoluut. We hebben twee coaches van de derde categorie vandaag. Twee coaches van de vierde categorie. En het zijn niet zozeer die hellingen die problemen kunnen veroorzaken. Als wel de wegen, want we rijden dwars door dat Franse land vanuit de Cantal... richting het zuiden, richting Albi de bak over. Want toen we hier gisteravond kwamen, toen was het 38 graden. Gelukkig is het nu minder warm, maar er hangt wel iets in de lucht... en er wordt gemeld dat er straks onweer aan gaat komen. Nou, de regen, die hebben de renners al op de kop gehad. We kregen allerlei meldingen van de diverse renners die op Twitter zaten... dat ze toch echt het idee hadden dat ze vervloekt waren langzamerhand... want iedere keer als zij ergens van start gaan in deze Tour de France... dan gaat het regenen, dikke hagelstenen en uh, toch uiteindelijk... Uh, vertrokken met 178 man. Want inderdaad, Kolopnef er niet bij. De man met dat vochtafdrijvende middel. De man die door zijn eigen ploeg in ieder geval uit de Tour is gezet. En we weten natuurlijk allemaal dat Jaroslav Popovic niet is opgestapt. En dat is de zoveelste aderlating voor die arme ploeg van Radiocheck. De ploeg van Johan Bruineel. Wat een verschil met jaren geleden toen Bruineel... nog met een grote man als Armstrong in de Tour zat. En eigenlijk zo'n hele Tour in een wurggreep hield. Eh, tegenwoordig is dat niet meer zo. En tegenwoordig moet hij het gewoon... Doen. Met Andreas Kleuden en Levi Leipheimer. Nog even de medevluchters noemen van Marcato. Die Gregorio, echt wel een Fransman. Minaar, Vichot, uh, El Fares ook een Fransman. En De Laplace, vijf Fransen dus. En die ene Italiaan van van heel even heeft. Maarten Chalingi het geprobeerd. Die dacht, ik rijd het gaatje wel even in eentje dicht. Maar hij is weer teruggepakt door het peloton. Peloton met Robert Gesink gelukkig. En Johnny Hogeland rijdt op twee minuten. Ja, bij ons te gast. En dat vinden wij heel erg leuk. Leontien uh, Zeilaert van Morsel. Uh, nou ja, wat heb je eigenlijk niet gewonnen, is meer de vraag. Um, laten we het daar even niet over hebben. We weten allemaal waarom je hier zit. Want je, hebt, uh, je bent nog steeds volop in het wielrennen bezig. Eigen ploeg ook nog. Je fiets zelf ook nog. Hoe kijk je naar deze Tour tot nu toe? Want er gebeurt nogal wat. Ja, normaal gesproken is de eerste week is natuurlijk een beetje een... Uh... Ja, een, een saaie week, zeg beetje maar. Een aftasten. Ja, een zo. beetje aftasten. Heel veel massasprints. Maar ja, noor, nu door de hectiek en, en de vele valpartijen... Ja, er gebeurt zoveel. Dat is echt... Uh, Daar gaat er helemaal nergens over. Nee. Af en toe lijkt het wel een hele slechte film waar je in zit. Waar je naar aan het kijken bent. Kan je, kan je er een beetje naar kijken, naar die ellende? Nou, toen ik, uh, toen ik de valpartij zag van uh, Johnny Hogeland, toen uh, Oh ja, dat, dat, dat voel je gewoon zelf. Mm -hmm. Op het moment dat hij gelanceerd wordt, dan denk je echt van: nee, dit mag toch niet gebeuren. Dit kan niet, dit mag niet. Hoe kan dit, hoe kan dit in hemelsnaam gebeuren? En uh, als je dan ziet hoe rustig dat hij zelf blijft en dat hij alleen maar complimenten geeft aan de tourorganisatie, nou, echt petje af. Maar moet er iets gebeuren volgens jou? Of is dit gewoon... Nou, het is een lastig parcours. Ze hebben natuurlijk slecht weer gehad uh, de eerste week. Is dit gewoon iets wat erbij hoort? Ja, ik denk dat gewoon wel alles samenvalt. Wat Johnny ook zegt. De toerorganisatie is top. En uh, ja, je hoort de renners ook niet echt klagen over, uh, over het parcours. Maar ja, dat slechte weer. Ja, weet je. Het is, uh, het is een buitenevenement. En dat slechte weer. Ja, ze hebben gewoon heel uh, uh, de, de eerste weken. Uh, ja, ze starten, ze starten met, uh, met slecht weer. Of in het midden vallen er uh, uh, heftige buien naar beneden toe. Ja, daar heb je mee te maken. En ja. als het dan een, een tijdje niet heeft geregend, dan is dat asfalt. Dat lijkt wel een spiegel. Dat is zo glad. Ja, en dat zie je ook. Ja, en dan is het nog een beetje aftasten ook. Niemand weet precies hoe die ervoor staat natuurlijk. Maar goed, dat is altijd in de Tour. Ja, maar ik vind wel... Uh, lichaamstaal zegt wel heel veel. Dus je ziet nu wel uh, welke renners dat... tenminste, welke renners dat er een goede indruk maken. Ik vind Evans vind ik een hele goede indruk maken. Weet je, dat, die zie je bijna helemaal niet vertrekken... op het moment dat het echt hard gaat. Dan zie je, je kont erdoor, zie je echt met zo'n heel Beter koppie. en dan zie je Evans, zie je echt gewoon heel cool en uh, dan zie je helemaal nog niet dat hij dat hij eigenlijk natuurlijk doet het bij hem ook pijn maar nog niet helemaal met met met zijn mond helemaal open. Nee. Dus volgens mij staat Evans er toch ja, misschien zie ik het fout, staat er toch volgens mij beter voor als komt als en die valt natuurlijk ook heel veel. Ja, dat is natuurlijk ook al een teken. Meestal zeggen ze als je echt in de vorm van je leven bent dan. Uh, dan val je niet. En de er is deze week al een paar keer ten val gekomen. Lijkt mij niet dat jij fout zit hoor, Leontien. Nou, ik kan, ik kan het ook wel. Ik, ik zit ook wel af en toe, af en toe fout. Maar ik, ik vind, Evans, vind ik een hele sterke indruk maken. Zit jij met je neus bovenop die tv? Nee. Nee, nee, nee. Ik heb een te druk leven op, op, op dit moment. En ik moet zeggen, uh, toen ik zelf actief was nog als wielrenster, zat ik ook niet. Ik keek wel altijd ons even de samenvatting. Maar ik ben niet iemand die, uh, als ze er de live in komen, de nos, dat ik ga zitten. En uh, daar ben ik veel steun. Uh, nou ja, daar heb ik gewoon het geduld niet voor. Dan denk ik van, vind ik zonde van mijn tijd. Kan ik dit nog doen? Kan ik dat nog doen? En in de tijd ook zelf nog fietsen. denk ik van, ik kan beter gewoon zelf zes uur gaan trainen. Ja, ik dacht dat dat wielrenners die juist bovenop zaten, maar dat is helemaal niet zo, hè? Nee, ja, ik weet niet hoe andere wielrenners dat beleven, maar ja, ik heb daar gewoon echt het geduld niet voor. Nee, nee. je hoort het wel vaker. Is grappig. Ja, nee, samen, weet je, dan zie je, de, zie je de mooie momenten die worden samengevat. En uh, ja, dan heb ik het wel weer gezien. Weet je, als ik het een kwartier twintig minuten En uh, nou, dat, dat vind ik leuk. En uh, ja, dan gewoon we weer hup. Over naar iets anders. Radio Tour de France, c'est incontournable. Oh la la. <laughs>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 We'll de Baseballs met Umbrella. We gaan weer eens even de dag doornemen. En uh, dat doet uh, Steven Dalebout. En dat doet hij vandaag met Mathieu Hermans. En ik gok op een uh, bijdrage over Johnny Hogeland. <laughs> ja, onder meer. Ja, onder meer. <laughs> maar met uh, jouw toestemming wil ik even beginnen over Kolobnef, uh, Mathieu. Uh, ja, is positief getest op, ik lees het even op, hydrochlor -thiazide. Hij heeft inmiddels een persbericht doen uitgaan... waarin hij het uh, ontkent gebruikt te hebben... Um, wat, moeten we, wat moeten we hiervan denken? Ja, het is weer een, uh, een geval in de Tour. En um, ja, we hebben even samen met collega Herbert Dijkstra en Maarten de Croo... Uh, vanmorgen wat uh, overgesproken met wat uh, andere oud-renners. Ja, je kunt er natuurlijk weinig van zeggen. Als het zo is, ja, dan, dan, dan, dan weet die jongen wat hem te wachten staat. Ja. En, uh, ja, ja, het is een misschien... maskeringsmiddel, hè? Dus... Ja, maar ja, goed, dan, dan moet je je afvragen, oké, okay, wat maskeert hij dan? Ja. Uh, dus dan moet je verder gaan zoeken. En ik had begrepen dat hij vier dagen tijd had om uh, te reageren of uit te leggen... wat er dan uh, gebeurd zou moeten zijn, dat hij antwoord moet geven. Uh, maar ja, het is alweer naar buiten gebracht, uh, volgens mij, door Le Kiep. Ja. Dus ja, uh, ik stel me wel weer wat vragen bij... Uh, hoe komt zoiets dan naar buiten, op welke manier? Uh... Ja, Lekiep en de ASO, de organisatie. 1-1 is 2? Ja... Wie weet? Wie weet. Zo gaat het vaak, hè? Schijnt. Ja. Nou, ja. ja, dan zou het misschien dus leuk zijn om daar eens wat dieper op in te gaan. Uh. Over die link tussen Lekipe en ASO of, of mm, over de hele ja. dopingprobleem. Nou ja, vroeger was er in ieder geval de, de tocht de. Uh, ging het toch over, uh, oké, okay, renner is misschien positief bij zijn eerste plasje. Uh, je wordt op de hoogte gebracht, uh, dan wordt er contra-expertise ja. aange aangevraagd. En dan bij het tweede plasje blijkt het dan uh, inderdaad zo te zijn. En de renners, ja. zijn, uh, ja. is gehoord, dan komt het naar buiten. Maar ja, het, is oh. alweer, uh, het ligt alweer op straat voordat er überhaupt uh, ergens op gereageerd kan worden. Nee. Ja, snap ik, snap ik. Maar aan de andere kant, bij ons zit het niet in het bloed volgens mij hoor, dat spul. Nee, nee, maar nee, ik, ze, ik zei ook niet dat, uh, dat, dat ik dat goedkeur. Maar ja. het gaat mij alleen wel meer op de manier van hoe en wanneer. Ja. En kijk, we, hebben, we hadden het net al even over Hogerland. Ja, als je over. Uh, en de tour is toch. Um, ja, combines. Die du, duurt drie weken. Renners ja. uh, proberen elkaar op allerlei manieren. Uh, ook tactisch en mentaal uh, uh, ja, te verslaan. En we weten ook nog allemaal natuurlijk uh, de strijd tussen Contador en, uh, en, en Armstrong. Mm -hmm. hè, binnen dezelfde ploeg. Maar ja. Uh, yeah. Uh, de actie uh, die de, de Fransen hebben ondernomen tegen Hogeland met zijn val. Uh, ja, op dit is natuurlijk wel weer een hele mooie bliksemafleider daarvan. Ah, Oké, okay. ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, laten we even over, over Hogeland doorpraten. Eerst over zijn fysiek. Hij rijdt rond met 33 hechtingen. Is dat nou verstandig? Ja, maar ja, goed, die jongen die zit de eerste keer in de Tour en uh, die zit in een flow. Het gaat goed en de ploeg uh, heeft een goede moraal. Tuurlijk probeer je zo lang mogelijk door te gaan en hij voelt zelf het beste uh, of het gaat of niet. Ik vond het al goed dat hij gisteren natuurlijk ging trainen, want dat is het eerste wat je moet doen. Gaat het wel? En vaak blijkt inderdaad uh, dat fietsen soms makkelijker gaat als lopen. Als je even op die fiets zit dan, dan, dan, en het draait, okay, dan kun je verder kijken. Uh, ik had wel begrepen dat ze bij de start uh, regen hadden. En dat is ja, ja, precies. Dat is het is niet lekker uh, met al die wonden en wondjes. Nou, dan uh, laten we nog even uh, teruggaan naar gisteren, naar die rustdag. Want uh, het is toch wel behoorlijk. Hij zag er mond eruit. Maar het is toch wel behoorlijk in zijn, uh, in zijn hoofd gaan zitten, moest hij toegeven, die val. Ik was vannacht dat ik, uh, was ik aan het dromen en toen werd ik wakker en toen had ik een dwarsleesje. Dus het is wel echt in mijn hoofd aan het spelen geweest heel de hele dag van... Uh, ja, hoe erg het was, zeg maar. Want dat was niet echt fijn. Uh, ik werd mijn baat in het zweet, werd ik wakker. Dan nou, wil ik nog even met jou doorgaan over die bliksemafleider wat jij had over de ASO. Want ja, hoe, uh, op welke manier acht jij de ASO in dit geval, in de val van Hogeland, aansprakelijk? Ja, kijk, uh, volgens mij was op dat moment reden er twee auto's van de directie achter, twee rode auto's. Ja. Nou, uiteindelijk geven zij je permissie dat die auto er langs mag. Uh, dan is het uiteindelijk aan de chauffeur... die moet uh, op een nette manier uh, de renners voorbij rijden. Ik hoorde ook dat er een aantal renners al uh, op andere momenten... Uh, de auto's gepasseerd waren die boven de 100 rijden. Nou ja, je weet zelf als, als je langs de, de, de trein uh, overweg gaat staan... En wat het gevoel dat het geeft. Dus ja. dat is, brengt ook een, een schrikreactie uh, ja. teweeg. Zij halen, en, zij halen die motoren en die auto's in koers. Hè. Dus we kunnen wel zeggen, het ligt aan de media. Uh, dat was ook de eerste reactie van Prudom. Maar zij zijn wel degene die die stickers uitdelen. Ja, maar, ja, maar nu heb je dan ook weer dat, dat, dat dopingverhaal. Ja, dat is ook dan de schuld van de media. Hoe alles wordt uitgediept. En uh, ik ben het daar ook niet helemaal mee eens. Kijk, uiteindelijk uh, moet je inderdaad uh, gewoon over de wegen. Met vluchtheuvels en retonders. De renners maken de koers... Hard. En die afdalingen waar ze uh, van de week zijn gevallen, ja, die, die zitten er jaren in. Dus uh, renners moeten ook bij zichzelf te raden gaan. Maar uh, zeker maar qua motoren en auto's die in de koers, ja, de renners gaan altijd voor. En de auto komt op de tweede plaats En als je niet langs kan, moet je wachten. Dat is gewoon een, een inschattingsfout van die chauffeur. En uh, die ging inhalen met de wielen door de berm waar een boom staat. Ja, dan rem je of dan stuur je het weiland in. Maar... Ga, ga je niet, uh, als je oud-renner bent, weet ik zeker, dan ga je niet dan had je de, de kopgroep in en dan, maar... dan had je maar uh, de boom geschampt of uh, uh, naar links gestuurd het wereld ja. in. Ja. Goed, dan hebben we ook nog Robert Gezink. Hij was dus even betrokken zojuist bij een val, maar uh, het was niet erg, hij moest even van de fiets af, maar uh, allemaal zonder problemen. Hij had in die, etappe, die laatste etappe voor de rustdag naar zijn vloer het gevoel dat hij uh, naar Loerders reed, zei hij zelf. Het, zei hij zelf het ging steeds beter in die etappe. Het is kantje boord geweest dus. Maar uh, haalde gisteren ik herhaalde gisteren, gisteren nog maar eens dat het uh, steeds beter gaat. Ja, nee. Ik, uh, ik ben blij dat ik, nu ben ik heel erg blij dat ik doorgegaan ben. Maar het, het, het, het woord uh, stoppen heeft wel heel veel door me hoofd gespeeld. Tot slot nog even kort. Is, is die etappe, die overwinning van Sanchez... belangrijk geweest voor de ploeg, voor de Rabo ploeg? is heel belangrijk. En, en wat je gewoon ziet in de Tour, de eerste week en ook de dagen die gaan komen. De Tour is elke dag, kan alles veranderen. Uh, Evans, uh, goede vorm van de dag. We kennen allemaal dat hij wel eens een keer een slechte dag heeft. Je kunt er weinig van zeggen. Uh, het is gewoon kijken van dag tot dag. En ja, het minste geringste je ligt op de grond en de kansen zijn verkeken Dus ja. dat maakt het ook spannend en het leuke van een Tour. Zeker als hij drie weken duurt, het is elke dag interessant om uh, te kijken. En vlakke, saaie etappes... We zijn er ik niet heb, ze niet, ik nee. heb ze nee. nog niet gezien. <laughs> Oké, okay. Mathieu Hermans. Graag gedaan. Gio, uh, ik, ik zie het zonnetje schijnen. Dat is op zich een goed teken. Dat is een heel goed teken, want uh, we zagen net ook beelden van de start... en dan zag je inderdaad dat het wegdek uh, behoorlijk nat was... maar uh, nu lijkt het helemaal droog. Waarschijnlijk een hele lokale bui daar uh, bij de start... En nu rijden we in het zonnetje inderdaad over een mooie, droge, behoorlijk brede weg. Maar ja, zelfs daar liggen de gevaren nog wel op de loer. Want we zagen net een bijna-valpartij in het peloton. Nou zeggen ze altijd bijna, is het niet helemaal. Maar Anthony de Laplace, een van die Fransen dus in die kopgroep. Hij rijdt voor Sauer Sojasun. Die ging staan op de pedalen en maakte toen een hele rare zwieper. Ik dacht even dat hij uit de klikpedalen schoot. Maar het was meer de fiets die een soort zwabberbeweging soort maakte. En achter hem re Remy Di Gregorio van Astana. Ook een Fransman. En die kon hem nog maar net ontwijken. Maakte nog een beetje mismoedig. Een beetje, een beetje verontwaardigd gebaar. Maar ja, die de Laplace zal dat ook zeker niet expres gedaan hebben. Dus uh, ze rijden inmiddels wel weer keurig met z'n zes hoor. En het gaat allemaal wel prima daarvoor in. Marcato praat nog eventjes met de ploegleiding. Uh, drie minuten is het verschil inmiddels. En uh, dat betekent dat uh, de ploegleiders er uh, zo meteen, als die weg breed genoeg is, ook wel langs zullen komen. En dan achter die renners aan gaan rijden. Want daar is ook nog wel even wat over te melden. Vanmorgen was uh, de, een van de tourbazen. kwam via de tourradio aan het woord. En die sprak uh, alle volgers bijzonder streng toe alle volgers in de caravaan. Naar aanleiding van de ontwikkelingen van afgelopen zondag, zei hij, er waren maatregelen genomen. Er mogen nu maar maximaal acht auto's achter de kopgroep, waarvan vier van de pers en vier gastwagens. En natuurlijk de ploegleiderswagens. Ploegleiderswagens gaan altijd voor. En het gat moet niet uh, zijn een minuut, zoals dat normaal gesproken is, want dan mogen de auto's en motoren tussen. Maar dat moet nu twee minuten zijn. En zelfs als de wegen gevaarlijk worden, dan gaan ze er gewoon drie minuten van maken. En alle wagens die er niks te zoeken hebben, die moeten minimaal... achter de laatste ploegleiderswagen blijven rijden. Kortom, ze hebben maatregelen genomen om incidenten... zoals het incident met Hogeland en Fletcher... om die in ieder geval te voorkomen. Peloton, iedereen rijdt weer rustig mee. We zagen wel nog even een uh, lekke band van uh, Frank Schlek... maar die werd keurig door een paar ploeg, ploeggenoten naar het uh, peloton gebracht. En het lijkt alsof het peloton het uh, relatief rustig aandoet op dit moment. Want je zag het zojuist bij de tussensprint... waar de zes natuurlijk eerst... Doorkwamen. Het sprintje daar werd gewonnen door Vichot, de Fransman. Maar daarachter zagen we een sprint van Cavendish... die daar als eerste van het peloton over de streep kwam voor. Ranshaw, Rogas, Bentozo en Gilbert. Die verliest dus wat puntjes ten opzichte van de concurrentie... in de strijd om de groene trui. Maar je zag dat de rest van het peloton... dat alle mannen die besloten om niet mee te sprinten... alle klassementsrenders, dat die als blok ver achter die sprint bleven. Ze willen geen risico meer nemen. En dat is een verstandige actie. Zeker als ze weten dat de sprint daarvoor aan daarna toch niet doortrekken en ze rustig laten terugzakken in het peloton dat is inmiddels gebeurd kijk naar Philippe Gilbert en zijn mooie groene trui hij kijkt achterom en ziet daar het complete peloton passeren Radio 1 het NOS journaal met Renate Evers. In het Zwitserse kanton Wallis is een Nederlandse alpiniste om het leven gekomen. De vrouw van 28 was samen met drie andere Nederlanders bezig aan de afdaling van de 3300 meter hoge Draiekshorn. Ze verloor haar evenwicht, viel en raakte dodelijk gewond. De Franse minister Juppé zegt dat de Libische leider Gaddafi bereid is de macht af te staan. Volgens Juppé is het niet de vraag of Gaddafi vertrekt, maar wanneer. Hij baseert zich op informatie van gezanten die achter de schermen gesprekken voeren met de Libische leider. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de aanslagen op een koffieshop in Helmond. De koffieshop ging vorig jaar open, maar de Helmondse onderwereld was het daar kennelijk niet mee eens. Er werden twee aanslagen op de zaak gepleegd. De verdachte is een man van 58 uit Drunen. En de ouders van Tristan van der Vlis hebben de GGZ in Alphen aan de Rijn in 2008 gewaarschuwd dat hun zoon beter geen wapenvergunning kon krijgen. Wat de GGZ met die informatie heeft gedaan is niet duidelijk. De hulpverleners weigerden mee te werken aan het politieonderzoek en briepen zich op een geheimhoudingsplicht. En tot zover het nieuws van dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met files op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Er staat dus Eurmond en Roosteren 7 kilometer na een ongeluk. Bij Roosteren is de rechterrijstok dicht. De A9 Almstelveen richting Alkmaar staat voor het knooppunt meer 3 kilometer. Er zat een auto stil die blokkeert daar de linkerrijstok. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar is een ongeluk gebeurd bij Klopend Ketelplein. Er staat 2 kilometer en daar zijn 2 rijstoken dicht. De Radio 1 Tour Top 100. Numéro 56 Et voici une formidable chanson française Ils sont venus, ils sont tous là Dès qu'ils ont entendu ce cri Elle va mourir là maman Ils sont venus, ils sont tous là Même ceux du sud de l'Italie Il y a même Giorgio le fils maudit Avec des présents plein les bras Tous les enfants jouent en silence Autour du lit sur le carreau Mais leurs jeux n'ont pas d'importance C'est un peu leur dernier cadeau à la maman On la réchauffe de baisers On lui remonte ses oreillers Elle va mourir là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 Vers toi, toi, la maman Et tous les hommes ont eu si chaud Sur les chemins de grand soleil Elle va mourir la maman Qu'ils boivent frais le vin nouveau Le bon vin de la bonne treille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 Elle va mourir maman Tout doucement les yeux fermés Chante comme on berce un enfant Après une bonne journée Pour qu'il sourit en s'endormant tant d'amour de souvenirs autour de toi toi la maman il y a tant de larmes et de sourires à travers toi toi la maman que jamais jamais jamais tu nous quittes. Charles Asnavour met La Mama op nummer 56 in onze Radio Tour Top 100. Leontine zit hier, gezellig met dochter Indie ook. Ja, die is er gezellig bij. Ik moet ze al veel te vaak alleen laten. Dus uh, ik denk, ik neem ze gezellig mee. En ze is hartstikke lief, hè, In? <laughs> <laughs> um, Leontine, um, we moeten het even over Marianne Vos hebben. Want wat was zij goed tijdens uh, de Giro? Ja, ze was, ze was super. En ik vind het ook heel fantastisch dat jullie vandaag daar aandacht voor, uh, voor hebben. Want dat verdient ze gewoon. Ik vind eigenlijk dat... Uh... Ja, ze heeft bijna ze heeft vijf etappes gewonnen. Ze heeft bijna heel de Giro aan de leiding gestaan. De Giro is op dit moment de zwaarste etappekoers die je kunt winnen voor de vrouwen. Ja, het is heel mooi dat ze vandaag wat aandacht krijgt. Maar ik, ik, ik had haar gewoon gegund dat jullie er iedere dag gewoon live bij waren geweest. En uh, dat het gewoon iedere dag live uh, te zien was geweest op de tv. Want dat verdient ze. Ja, dat verdient ze zeker. Ik ben zelf niet in de Giro geweest. Onze ploeg heeft daar wel gereden. Maar mijn man Michael... Uh, die is, die is daar wel aanwezig geweest. En hij zegt, nou, ze straalde zoveel kracht uit. En het is zo jammer dat, dat we maar gewoon... Uh, tuurlijk heeft de krant een klein beetje aandacht gehad. En, en zondag is er een klein stukje op tv geweest. Maar het verdient gewoon veel meer aandacht. Nou, Laten we dat nu gaan doen. Wat, wat, uh, wat maakt Marianne Vos zo sterk? Nou, Marianne uh, is... Uh, ja, ze is, ze, is, ze, is, ze is ten eerste gewoon heel sterk, maar ze is tactisch ook heel sterk. Nou, ze ziet gewoon de koers, je ziet gewoon dat ze op hele jonge leeftijd begonnen is met, uh, met, met wielrennen. Uh, ze analyseert ook heel erg uh, de, andere, uh, de andere rensters, haar naast de concurrenten, gewoon het complete plaatje en... Uh, als ze voelt dat ze ergens nog tekort komt... net zoals uh, ze vorig jaar voelde... dat ze nog een beetje tekort kwam in het hooggebergte. Ja, dan houdt ze zichzelf ook gewoon een spiegel voor. En dan zegt ze van, wat moet er nog gebeuren... om uh, volgend jaar ook de Giro te kunnen winnen... en, uh, en een Waalse Pijl weer te kunnen winnen. Ja, dus ze is nu nog uh, atletischer. Als ze. ze zag er altijd al heel afgetraind uit. Maar ze ziet er nu, nu nog meer afgetraind uit... als, als de afgelopen jaren. En uh, ja, dat werpt gewoon gelijk zijn vruchten af. En je ziet gewoon... Uh, ja, ze is dit jaar gewoon weer 20% verbeterd. Op ja. alle vlakken. Bergoprijden, tijdrijden. En je ziet heel vaak bij, uh, bij renners... en ook bij rensters... Als, uh, als ze wat gaan vermageren... dat ze dan in moeten leveren... Op de sprint of uh, op, op het gebied van tijdrijden. Maar uh, zij is gewoon, ze is, ze is een klein beetje vermagerd, maar ze is ook haar kracht niet verloren. en uh, Het is gewoon een hele complete race. Ja, want dat maakt haar onder andere zo bijzonder. Hè? Dat, ze, ja. dat ze alles kan. Laten we even naar, naar haar zelf luisteren. Direct uh, na de overwinning van de Giro. Het is uh, ja, tot nu toe natuurlijk uh, op alle vlakken hier in de Giro uh, van vorige meegereden. En op alle vlakken. Uh, ook gewonnen. Ja, dat is, uh, ja, dat is geweldig. Je, en, uh, je zegt alle vlakken. Je bent bijna Cavendish, Contador, Gilbert. En misschien vandaag nog wel Cancellara aan 1. Nou, <lacht> nou daar ben ik helemaal niet mee bezig. Maar uh, ja, inderdaad wel. Uh, zowel een massasprint gewonnen als een als bergetappe. En dan, uh, ja, dat is wel bijzonder, ja. Nou, dat mag je zeggen. Ja, dat wel ze blijft heel erg bescheiden. Dat hoeft echt niet, hoor. Ja, dat blijft ze ook, geloof ja, ik. Hè? Dat ja, zit nou, in dat haar. Zie je, dat zie je er ook wel. Maar uh, nou, ze mag het gewoon van de daken af gillen, vind ja. ik. Maar uh, zit, hier, zit hier een grens aan? Of, of jij zegt, ze is weer 20% beter geworden. Uiteindelijk uh, kom je ergens. Dat is dan het einde. Maar daar zit ze nog lang niet, denk ik. Nee, ja, hoe heet het? Uh, ze was al aan de top. En, ja. en nu is ze op alle, uh, ja, alle facetten is ze aan de top. En uh, ja, aan de top komen is al verschrikkelijk moeilijk. Ja, en hoe lang blijft ze hier? En, uh, en met hoeveel overmacht? Ja. Dus, uh, maar ja, als, als ze zo voor de sport blijft leven... het is gewoon een heel groot talent... En uh, ja, ik denk ook dat haar grootste talent is dat ze, uh, ze sterft nog liever als dat ze afgeeft. En uh, ja, dat zijn er maar heel weinig die dat kunnen op die manier, net zoals Marianne dat doet. Dus als ze zo blijft leven voor de sport, dan, uh, ja, dan gaat ze nog zoveel mooie dingen doen. Volgend jaar Londen natuurlijk, het is vlak. En uh, ook op het gebied van tijdrijden uh, wordt ze steeds beter. En als volgend jaar nog een aantal procenten uh, je verbetert, dan... Uh, ja, dat kun je natuurlijk niet bij je op voorhand zeggen. Maar uh, nou, als ze in deze vorm blijft, dan uh, zeg ik gewoon... dat gaat gewoon een aantal keer goud worden, ook in Londen. Radio Tour de France. Tot half zeven op Radio 1. Radio Tour de France. She walks in en says, come on, it's heaven. She brings out the worst...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 Raccoon was dat, met No Mercy. Hoe gaat het met de zes koplopers, Gio? 3 minuten en 51 seconden hebben ze op dit moment op het peloton. Terwijl we iets meer dan 100 kilometer nog te rijden hebben. En zo langzamerhand afdalen uit dat vulkaangebied de Auvergne, de Cantal waar vanmorgen gestart is. En dan gaan zo meteen de klimmetjes beginnen. Want we krijgen straks de allereerste klim. De Cote de Fijac. Een klim van de derde categorie. Maar dat is toch wel eventjes een puist onderweg waar ze behoorlijk op de pedalen moeten gaan staan. Het zal lastig zijn voor de meeste renners. En dan en ik ben benieuwd wat er gebeurt. Of het peloton op dat moment wat dichter naar de kopgroep toe rijdt. Of dat uh, het peloton laat uh, begaan en uh, zich absoluut nog niet druk maakt. Omdat zij met z'n allen weten, al die klassemensrenners... dat het eigenlijk pas overmorgen echt gaat beginnen in de rit naar Loes Ardiden in de Pyreneeën. Dan pas zullen de klassemensrenners zich moeten gaan tonen. En iedereen verwacht veel van Alberto Contador. Aan de andere kant, Contador heeft een ontsteking aan de knie. Hij is er een paar keer op gevallen en uh, we hebben foto's gezien van die knie. Het ziet er gewoon niet lekker uit. En in L'Equipe, de grote Franse krant, wordt op dit moment zelfs melding gemaakt... dat Contador wel eens heel snel naar huis zou kunnen gaan. Nog voor het einde van de Tour. Alles dus afhankelijk van hoe het gaat op weg naar luis Ardiden overmorgen in die eerste zware Pyrenee-etappe. Het peloton rekt op dit moment wel. langgerekt Lind, linten waar het tempo gemaakt wordt door de ploegen... die in ieder geval nog wat belangen denken te hebben... bij de overwinning van vandaag of bij de rit van vandaag. Ik denk daarbij... Aan de sprintersploegen. Maar als het hier een massa-sprint wordt, ik heb het al gezegd, dan hou ik mijn hart vast. Want het, de aankomst is echt absoluut gevaarlijk. En dat is niet uit de lucht gegrepen. Het is echt een serieuze opmerking. Want uh, we hebben hem vanmorgen gereden met de auto. En dan denk je echt, hoe krijgen ze het voor elkaar? Maar goed, ze hopen hier misschien wel erop dat het groepje weg zal blijven. Dat het groepje de ruimte krijgt. Zoals dat eergisteren op de dag voor de rustdag ook het geval was. Het Radio 1 toerspel. En daar is de oria ja, Sandra. Michael Bogen aan de leiding. In deze etappe. En daar is een klubberdee. Van Bon. gaat hij het winnen? Van Bonn. Joop, zoetemelk als winnaar. Ja! Yeah! Ja hoor, daar is hij weer. Het toerspel. Gisteren uh, ging het de kandidaat op het Domplein in Utrecht niet zo heel goed af. Het is ook hartstikke lastig. Uh, hopelijk gaat het beter met de volgende deelnemer. Gregor Schroots. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Um, ja, het dat dat is wel lekker hè? dat er gisteren iemand was die er nul goed had. Ja, maar het blijft spannend natuurlijk. Het is leuk. Ik hoop genoeg te weten natuurlijk. Ik was er natuurlijk bij in 89 toen Le Monde won. Oh ja? ja? Met je neus bovenop gestaan? Ja, we hebben het in Versailles dus. En ik was er bij in Rotterdam natuurlijk de laatste ja. keer. Ja. Dus ja. Wauw. Ja, toen heb ik ook nog de postregels gekeken die daar uitgegeven werden. Dus, ja? dus ja. ben je ook echt een verzamelaar van, van Toerspullen? Ja, nou, vooral van Posse natuurlijk. Ja. Maar ik heb daar net het velletje ook laten tekenen... door Ino en Kuiper, die daar toevallig waren. Kijk eens. is. En als je er zelf bij bent geweest, onthoud je het sowieso altijd... tenminste, heb ik altijd, onthoud ik het wat beter. Maar of onthoud jij gewoon alles? Nou ja, dat is jou soms, soms misschien moeilijker... omdat je dan minder ziet natuurlijk. Ja, dat is waar, <laughs> dat is waar. Maar goed, heb je wel vertrouwen in deze, deze tourquiz, in jouw antwoorden? Ja, ik doe mijn best. Zullen we gewoon beginnen? Ja. Leontien, doe je mee? Ja. En je mag Indie, niet voorzeggen. Nou, onze Indie heeft oh, ook een telefoon op. Indie dus gaat onze Indie gaat meedoen, geloof <laughs> ik. Hè, in de pin? Oh, dan geef hem snel terug. <laughs> goed, uh, 90 seconden. Hè, krijgt u uh, voor het beantwoorden van de vijf vragen. Elk goed antwoord levert tien punten op. En bij gelijkstand geeft de tijd de doorslag. Laten we gaan beginnen. De tijd gaat nu in. Hoeveel Nederlanders zijn in de Tour van dit jaar gestart? Twaalf. Vraag 2. Wie was de laatste Belgische Tourwinnaar? Eddie ja, merks? Oh nee, Lucien van Impe. Vraag 3. Wie wint in het volgende fragment? Ja, je zou hem naar boven willen schreeuwen. Want als je ver vooruit kijkt, dan zie je die Massas-mensen... dat lange lint van auto's en mensen... dat ons naar de top van La Plagne brengt. Hier weer een idioot die uh, vlak voor de motor. Jongen, jongen, jongen, wat doe je hier allemaal? Michael Bogert. Vraag 4 is een multiple choice vraag. Welke van de volgende Tour winnaars leeft nog? A. Laurent Vignon, B. Louise Ocagna, C. Antanien, D. Bernard Devenet. B. Uh, Louis Ocagna, zegt u. Vraag 5. Hoe vaak eindigde Joop Zoetemelk als tweede in het klassement? Zes keer. Stop de tijd. Volgens mij ging dat best goed. Ja, Wat denk, denk jij? Wel. Nou, volgens mij ging het heel goed. Volgens <laughs> mij heeft hij ze of allemaal, of volgens mij heeft hij de vier goed van de vijf. Maar... Vier goed van de vijf. Echt waar. Uh, dus dat is hetzelfde aantal punten als uh, John de Recht, de eerste van deze week. Maar nu gaat het om de tijd. En de tijd, John de Recht had uh, 41 seconden. En nou komt nu de tijd van Gregor. John de Recht de twee seconden. Oh. oh oh John de Recht was net iets sneller. Nee, Twee seconden sneller. Nou, ik ben trots op hem hoor. Ja, nou, ik had het je niet op... nagedaan, echt maar niet. We nemen nog even uh, snel de antwoorden door. Inderdaad, twaalf uh, Nederlanders zijn gestart aan deze ronde van Frankrijk. Goed hersteld, Lucien van Impen was uh, de laatste Belgische toerwinnaar in 1976. Nou, moet ik zeggen, het fragment was redelijk makkelijk hè? <laughs> Michael Bogert, wint op La Plagne. Bernard Tevenet leeft nog. Uh, Okanja pleegde zelfmoord in 1994. En uh, het laatste antwoord was ook goed. Uh, Joop Soetemelk eindigde zes keer als tweede. Ik vind dat u het wel heel goed gedaan hebt. U krijgt in ieder geval een boekenpakket mee. En het was dus weer die banddikte. Ja, zo is het vaak bij een tourquiz. Het scheelde bijna niks, maar heel hartelijk bedankt dat u hebt meegedaan. Gregor Schroot. Ja, oké, okay, bedankt. Dank je wel. Voor het meespelen.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 Agda en de Mennek maken dat. Geef niks, Leontine. Gewoon lekker erdoorheen. We gaan naar Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Want ze zijn weer aan het klimmen. We zijn aan het klimmen met de kopgroep. Het peloton zit daar nog een eindje achter. En het is een koetje van de derde categorie. Nou, ja, dan weten we dat het niet al te zwaar kan zijn. Maar dat het wel zwaarder is dan een koetje van de vierde categorie. Waarvan we er vandaag ook twee hebben. De kopgroep met een zes bezig aan de beklimming. En daarachter dan het peloton. Met name geleid door de ploeg van Mark Cavendish. Dus denken zij waarschijnlijk dat het hier nog op een sprint, op een pelotonsprint, kan uitdraaien. Over kopgroep dus met één een man uit een. Nederlandse ploeg erbij, man van vakantstolij. Veel besproken vakantstolij. En dit is een man, Sebas. We hebben nog niet veel van hem gehoord deze Tour. En dat is de Italiaan Marco Marcato van die vakantie-lijploeg. Zit dus mee vooraan op deze hete dag. Maar ook een dag waarop we al een enorme hagelbui over ons heen hebben gehad. Maar Marcato inderdaad nog niet veel van gehoord. Want de meeste aandacht ging uit naar Hogeland. en Westra. Zij zaten het vaakst mee. Of door dat incident van twee dagen geleden natuurlijk met Hogeland. Maar hij zit nu mee met Di Gregorio, Mina, Fischo, Elvares en De La Place. En het is vandaag een dag met een nieuwe manier van werken achter zo'n kopgroep en dat heeft alles te maken met dat incident rondom Johnny Hogeland en natuurlijk Juan Antonio Fletcher twee dagen geleden die van de weg werden gereden. De linkerbaan achter een kopgroep moet vrijgehouden worden. Voor de ploegleiderswagens kunnen wij helemaal inkomen. Daarachter mogen nog maximaal vier gastra van de ASO en vier wagens van de media rijden dus achter de ploegleiderswagens en wij moeten ook achter de ploegleiderswagens de koers volgen en alleen als wij de uitzending in willen, mogen wij dan uh, ons naar voren toe uh, begeven en mogen wij daar uh, uh, um, ja, dus verslag doen van wat we zien. Marcato was het in ieder geval volgens mij die als eerste bovenkwam kwam op die call van derde categorie. Deze kort de Visiac betekent dat we 62,5 kilometer hebben afgelegd in deze etappe. En tot nu toe werken de regels best redelijk. De ploegleiderswagens kunnen hun werk doen. Wij kunnen nu eventjes kijken naar de kopgroep. Maar wat rijdt er voor ons? Inderdaad, een gastenwagen van de op een plek waar die niet hoort te zitten. Dus misschien moeten ze die meneer nog even uitleggen... hoe de nieuwe regels zijn. Ja, dat lijkt niet te kloppen. Uh, Leontien, even over vakantse Soleil. Want uh, hoe kijk jij naar die ploeg? Ja, ik vind het waanzinnig. Ik vind het waanzinnig. Ze kiezen iedere dag de aanval. En uh, ja... Dat is, ik vind dat mooi. Leuk ik om vind, naar te kijken. Ja, ik vind het echt... Uh, als je ziet uh, met wat voor budget dat, dat hun werken... En, en hoeveel publiciteit dat ze de eerste week schoren... nou, echt petje af. Ja. Echt petje af. Dat is echt, volgens mij... Er, er hangt een sfeer in die ploeg, dat kan niet anders. Het... Volgens mij zijn ze echt aan het vechten. Wie als eerste ja. gewoon aan, aan het vechten op een leuke manier dan. Wie als eerste gewoon uh, weg mag en, uh, en zich mag weer mag vertegenwoordigen in, in de kopgroep. En er zit gewoon, iedere dag zit er gewoon iemand bij. Ja. Ze rijden gewoon heel de dag reis in beeld. Is het, denk je, ook goed voor bijvoorbeeld de Rabo ploeg om op die manier een beetje concurrentie uit eigen land te krijgen... Ja, ik denk dat dat heel erg goed is voor de Rabobank. Maar uh, ze doen er nog niet zoveel heel veel mee. Ja, ze hebben dan wel één etappe gewonnen. Maar uh, ja, ik hoop dat ze uh, ja, de aankomende dagen gewoon... Uh, ja, dat de andere renners ook gewoon de aanval gaan kiezen. Ja, nou, Geesink lijkt wel weer uh, de moraal te pakken te hebben. Ja, maar hij heeft natuurlijk wel een, uh, een tik gehad. Kun je zien wat ja. dat kost van een lichaam uh, als, als je gevallen bent... Ja. om zichzelf weer te herpakken. Daarom, ik ben benieuwd... Uh, hoe Johnny deze dag verteert. We gaan uh, de tiende etappe helemaal volgen. We zijn nu even bij u weg. We zijn uh, na het nieuws van drie uur uit terug. Graag tot zo, het tweede uur van Radio Tour. Johnny. Scherpe vragen. Waar zijn bezoekers over het algemeen in geïnteresseerd? Ze willen alles weten van moord en doodslag en het salaris van een rechter. Dicht bij mensen. En weet hij dan bijvoorbeeld zo direct dit interview nog? denk het niet. Het ochtendhumor. Ja, tv-mensen, hè. Altijd opvallen, ook met hun auto's. Nieuws met een knippel. Want dat is natuurlijk ook spannend. Dat verwacht je natuurlijk ook wel. Moord en doodslag. Ik was gewoon zat. Klaar. Goedemorgen Nederland. Iedere werkdag vanaf half tien ochtends. Radio 1. Het nieuws.